Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Nederland en zeven andere NAVO-landen hebben forse kritiek op de invoerheffingen... die president Trump gisteren aankondigde. Ze vinden dat het dreigen met heffingen de transatlantische betrekkingen ondermijnt. Trump kwam met zijn extra heffingen omdat deze acht landen militairen naar Groenland hebben gestuurd... om een NAVO-oefening voor te bereiden. Dat zou in strijd zijn met Trumps pogingen om Groenland in te lijven. Vanochtend sprak demissionair minister Van Weel van chantage door Trump... en noemde hij zijn plan belachelijk. Na dagen van gevechten zijn de Syrische regering... en de Koerdische militie SDF een staakt het vuren overeengekomen. Het Syrische regeringsleger krijgt daarmee... bijna de volledige controle over het land terug. De SDF domineerde het noordoosten van het land bijna tien jaar lang... maar de afgelopen dagen is daar zwaar gevochten. Volgens de Syrische Staatstelevisie is het staakt het vuren direct ingegaan. Bij hevige bosbranden in Chili zijn al 16 mensen om het leven gekomen. De branden woeden op ongeveer 500 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago. In delen van Chili geldt de noodtoestand. Er zijn zeker 20.000 mensen geëvacueerd. Door de branden is al ruim 8.000 hectare aan natuur in de as gelegd. In de Eredivisie is de Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord geëindigd in 4-3. In de slotfase van de wedstrijd wist Shaquille van Persie twee keer te scoren... waardoor een 1-3 achterstand omgezet werd in een gelijkspel. Maar in de laatste seconde van de blessuretijd wist Sparta toch nog de winnende goal te maken. Eerder vandaag eindigde een andere derby, die van het noorden... tussen SC Heerenveen en FC Groningen in 2-0 voor Groningen. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht gaat het op veel plaatsen een paar graden vriezen. En er kan wat mist ontstaan. Morgen droog en wat zon. Het wordt 4 tot 7 graden. De dagen daarna volop zon en geleidelijk wat kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Zijn jeugd, diensttijd in het leger. Zijn werk en eigen winkel in Zandvoort. Het auto wat hij moest doormaken... en dat eindigde met zijn burn-out. En hier pakken we de draad weer op. Zeg, als ik dit zo begrijp... dan, dan ik krijg ik het gevoel erbij dat, dat dit een kantelpunt in je leven was. Die, want een burn-out...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 En laten we zeggen, drie weken later was het zover. Dan kon, dan kon ik echt niks meer. Nee. Maar ja, dat, Hoe oud zicht dat? Ja, ik weet niet meer. Ik, ik kon niks meer. Ik was in bed. Ik kon er niet meer uit. Ik was aan het huilen. Ik, de winkel interesseerde me geen reet meer. Nee, ze, ze doen maar wat ze ermee willen. Weet je. Iedereen zoekt het maar uit. Ja, ja, ja, ja. Weet je wel? Maar laat me met rust. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat werk eigenlijk. Ja. En er kon ook echt niks meer. Dat heeft echt een hele, hele lange tijd geduurd. Ja, een paar jaar. Ja.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 Uh, dus je zag niks meer? Nou ja, dat is niet te doen. Nee, dat, nee. Dat, dus dat heb ik niet gedaan. De Vrij in uh, de Ripperdastraat in Haarlem. Nee, nee, nee, het was in Limburg. Oh, is de... ook, ook dat nog, want dan oh. had ik dus morgens s middags de prikken halen okay. in Rotterdam en dan daarna nog naar Limburg. Okay. Dat was echt te veel. Dat, nou ja, dat, dat, is... dat, dat heb ik niet kunnen doen. Nee, ja. nee, nee, dat is wel een mijl op zeven ja, Limburg.